500 grootste Slam-hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Goedemorgen, dit is de snelste route naar je weekend. De Slam Mix Marathon. We zijn tot 6 uur morgenochtend in de mix met de grootste DJ's. Met nu... Groovy, energieke house met Salardo. Hij start met zijn eigen track. Dit is Cold Fresh. hierbij met een mega line-up. Salardo, tot 11 uur bij ons in de mix. We zitten midden in de feestdrukte van december. En we pakken het serieus aan hier bij Slam. De laatste week van het jaar hou ze in de pauze XXL met alle genres in de mix. En zorg dat je ook volgende week bij Slam bent vanaf aankomende maandag. Maar dan de hele week lang de grootste Slam hits van de afgelopen 25 jaar. Denk aan uh, Martin Garrix, High on Life, Avicii en Levels. Maar bijvoorbeeld ook Macho en Lady. Zoveel goede tracks uh, uit, uh, uitgekomen de afgelopen 25 jaar. Alles lekker, energiek. En uh, de 500 allergrootste Slam hits hoor je vanaf maandag de hele week lang hier uh, bij Slam. De zender klikt dan ook iedere paar minuten... Beter en lekkerder, want we gaan van 500 naar 1 en we starten dus op uh, plekje 500 op maandagochtend. En dit is de pre-party van je weekend, de Slim X Marathon. Bolle. Tegenwoordig is onze dance muziek onze grootste Nederlandse exportproduct. Jake Schensema. Maar je kent hem inmiddels beter als Jamback. Vorige week nog in de Slam Stembus, daar met vlag en wimpel doorheen gekomen. En afgelopen week viel die ons extra op in de Slam X-marathon. En daarom Slam X-marathon Track of the Week van afgelopen week. Jamback en tip. Gedraaid door Salardo hier in de Slam Mix Marathon. Hielk hierbij een goedemorgen. En over exportproducten gesproken. Stil is erbij. Even lekker bakje koffie doen. Met een stroopwafeltje erbij. Op de bouw. Hard aan het werk daar. Ja, een stroopwafel, dat is ook een van de mooiste producten... die we ooit hebben gemaakt in Nederland, toch? Ik ook, weet je al zo'n zo kraampje op een markt... met dan verse stroopwafels, weet je al ver, vers uit het ijzer. Dat is nog een van de mooiste dingen die er zijn. Uh, stil genieten vandaar. En de Slamix marathon is tot 6 uur morgenochtend in de mix. Salardo, tot elf uur bij ons. might be gone, right from wrong, I come on, you don't stop, you don't stop, 10 minuten over half Slam verkeer van Flitsmeister. Het is niet heel druk op deze vrijdagochtend. Twee noemerswaardige vertragingen. De A1 richting Osnabruk tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 13 minuten. En de A37 richting Meppen-Deutschland. Tussen Meer en de grens met Duitsland. 11 minuten daar. Salardo tot 11 uur bij ons in de mix. Ken je dat? Dat je naar een festival gaat... en dan heb je een aantal stages. En dan gebeurt het altijd, minimaal één keer... dat er dan twee artiesten of twee dj's tegelijkertijd geprogrammeerd staan. En dan moet je keuzes gaan maken. Dus of je gaat voor de één, of je gaat voor de ander... of je gaat halverwege dan naar zo'n andere stage... en dan hoor je achteraf dat zeg maar de tweede, tweede helft van die set dan toch beter was... en dat je die dan weer gemist hebt. Nou, altijd gedoe. En dat heb je nooit bij de X Marathon... We hebben één main stage en die is 24 uur lang aan. We zijn uh, 6 uur vanochtend begonnen. We gaan door tot zes uur morgenochtend met uh, de grootste DJ's achter elkaar. Niet tegelijkertijd, gewoon achter elkaar in uh, de mix. Later onder andere nog, Nieuw Talent, Melson. We hebben Rehab, Don Diablo, DJ Lissus, Julian Cross. Ook nog Alok, Niki Romero en Frankie Rizardo. Volledige line-up, check je op slam.nl. En de beat stopt geen moment met Salardo. Door het hem tot 11 uur in de mix. We weer eens uitnodigen. Je ze in de Slammix Marathon. En we zijn nog maar net begonnen. Zometeen snel verder met. lekkere, energieke, up-tempo, feel-good house. Melson komt eraan. En dit zijn de laatste paar minuten van Solardo.